5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Communistische leider China belooft hervormingen. Honderden demonstreren in Den Haag voor Zwarte Piet... En Pampus wordt weer onbewoond eiland. Het is op de meeste plaatsen droog. Een temperatuur 16 tot 19 graden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later opklaringen en het wordt dan een graad of 15. Maandag onstuimig met regen en kans op zuidwesterstorm. Een prominent lid van de communistische partij in China... heeft ingrijpende hervormingen aangekondigd. Yu Zheng-seng is de vierde man van het dagelijks bestuur van de partij. Deze uitlatingen enkele weken voordat de nieuwe partijtop bij elkaar komt. En ik sprak net voor deze uitzending met correspondent Marieke de Vries... en ik vroeg haar wat voor hervormingen de Chinezen kunnen verwachten. Daar is natuurlijk officieel nog niets over bekendgemaakt. Dat komt pas als de partijtop tot begin november bij elkaar komt... achter gesloten deuren... Maar hij heeft economische en sociale hervormingen aangekondigd. En daar wordt dan tijd binnen de sociale media over gespeculeerd wat dat dan kunnen zijn. Nou, op economisch gebied denkt China aan een steeds meer ja, marktgerichtere economie. Zo wordt er gedacht aan een belastingverlaging voor het midden- en kleinbedrijf. Zodat hè, de gewone ondernemer wat meer vrijheid krijgt om te ondernemen en wat meer een vrijere markteconomie kan komen en dat er wat minder macht komt te liggen bij die staatsbedrijven die het tot nu toe toch nog zeggen hebben in China. En op sociaal gebied eh, is er natuurlijk een enorme trek van het platteland naar de stad geweest de afgelopen jaren. En daardoor zijn een soort tweedehanks burgers ontstaan in die steden Want mensen die van het platteland komen niet dezelfde rechten hebben als ze in de stad gaan wonen. Dus ze hebben geen recht op onderwijs geen recht op sociale voorzieningen of zelfs op gezondheidszorg. Nou, verwacht wordt dat dat rechtgetrokken gaat worden... maar dat zullen we pas in november echt horen. Ja, en dat je zegt, het verwacht, hè. aankondigen is één... doorvoeren is natuurlijk twee. G Geloof je inderdaad ja. dat die ingrijpende hervormingen dan ook wel komen? Nou, we, we zullen het moeten zien, uh, maar er moet wel wat gebeuren. Daar is iedereen uh, wel van overtuigd. Kijk, uh, de economie van China groeit niet meer zo hard als een aantal jaar geleden... Die uh, twee cijferige groeicijfers van boven de 10% zijn er. Uh ...uit China ook uh, verdwenen. Dus ze zitten nu rond de 7,5 procent groei. En willen ze dus wat weg van die export... ...waar ze altijd op steunden, die economie... ...maar waar ze het nu niet meer van kunnen hebben... ...omdat de rest van de wereld in een economische crisis ook zit... ...dan moeten ze natuurlijk meer naar een economie... ...waarin ze het zelf kunnen redden. Waarin uh, ze zelf consumeren... ...en dus zelf ook dat midden- en kleinbedrijf tot bloei laten komen. Nou, dus iedereen is er wel van overtuigd dat er iets moet gebeuren... Wat er precies gebeurd is dus nog niet duidelijk. Correspondent Marike de Vries, dank je wel. De discussie over Zwarte Piet leidde vandaag tot een protest op het Mali Veld. Daar stonden vanmiddag zo'n 500 mensen onder wie enkele tientallen Zwarte Pieten. En voor hen staat vast, het Sinterklaasfeest moet blijven zoals het is. En dat willen wij niet, daarom gaan wij hey, dus hebben een bordje, Zwarte Piet is lief. Waarom hebben jullie dit? Omdat Zwarte Piet niet weg mag. Hé, hey, maar jullie zijn wit? Uh, we hadden geen smink, jammer. Oh, dat was het? Ja. Yeah. Hoi. Hoi. Ben jij ervan van het hele verhaal over Zwarte Piet? Nou, um, niet zo goed. Want, want ze willen Zwarte Piet weg hebben en dat mag niet. Maar ze zeggen ja, het is nou een beetje alsof het een zwarte slaaf is: Zwarte Piet. Mm, nou, dat. Dat doen ze wel omdat Zwarte Piet maar onzin is. En dat ze op daken moeten klimmen en zo, dat vinden ze een beetje slavernij. Maar dat is eigenlijk niet zo. Nee, ja, je zegt dat uh, we moeten niet medelijden met Zwarte Piet hebben. Nou, een beetje soms. Jij hebt ook een mooi bord? Ja. Wat staat er bij jou op? Um, zwarte Piet is van ons allemaal. Ja, zwarte Piet en Blauw. Wil ik graag dat Joram verkla Verklaveren gaat voorlezen wat hier staat. Uh, bij deze verklaar ik, Mendy Roos, dat deze petitie naar alle waarheid is ingevuld. En de stem van het volk vertegenwoordigt En daaronder de, deze verklaar ik, Joram Verklaveren, dat deze petitie in ontvangst zal nemen. En overdragen aan de Tweede Kamer. Hoogteutje! Oh, Tussen de 500 en de duizend mensen, groot podium ja. hier op het Nalieveld. Uh, Mandy Roos, jij bent dit begonnen. Waarom ja. eigenlijk? Omdat ik het gewoon geweldig vind om al die blije kinderen hier te zien. Maar kan dat niet met een witte Piet dan? Nou, dit is gewoon onze traditie en daar horen ze vanaf te blijven. Nou ja, tradities kunnen veranderen natuurlijk, hè? Tuurlijk, maar dit is gewoon al zo lang en iedereen moet je eens kijken. Al die mensen voor zwarte piet, dan kan je dat niet doen. Ja, nou, de, de pieten even, even langskomen. Ja. Maar ja, wordt dit niet een hele rare discussie op dit moment eigenlijk? Nee, het is gewoon geweldig als we het zo kunnen laten, want daar zijn we toevallig voor. Jullie hebben zojuist een petitie aangeboden aan een kamerlid van de PVV. Waarom aan hem? Die gaat naar de Tweede Kamer en dan hopen wij dat, uh, dat zwarte piet mag blijven. En waarom hebben jullie dat aan de PVV aangeboden. Omdat wij dat de beste oplossing vonden. Dat dat jullie partij is die dat ja. vertegenwoordigt? Ja. En zo krijgt een protest dat begon om op te komen... voor de kinderen opeens een politieke lading. Een verslag van Mark Hamer. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser... Het besluit van de Inspectie voor de Gezondheidszorg... om stukken vrij te geven over de zaak Tuitje Hoorn, leidde gisteren tot een zeer kritische reactie van de familie van de huisarts. De Landelijke Huisartsenvereniging liet al weten wel achter het besluit te staan. En vandaag kwam ook artsenvereniging KNMG met een reactie. Voorzitter Rutger-Jan van der Gaag. Op het moment dat er zo'n zware uh, actie ingezet wordt... als het oproepen van het OM, uh, het schorsen van een collega dan geeft dat ontzettend veel onrust. Um, er ontstond ook een uh, stemming van... ja, hij heeft uit compassie gehandeld, dus is het te billiken. En in die zin vonden wij het van groot belang... en daar hebben wij samen met de LHV op aangedrongen... dat het wel openbaar gemaakt werd. En um, het is heel confronterend, maar heel belangrijk dat het openbaar is. Van der Graag gaat ervan uit dat de huisarts te goede trouw heeft gehandeld. Maar de richtlijnen zijn er volgens hem niets voor niets. Als je het rapport leest, dan zie je dat de uh, uh, huisarts in kwestie. Uh, uit compassie voor het lijden van deze patiënt gehandeld heeft. Dat maakt dat aan de ene kant het invoelbaar is dat hij zo gehandeld heeft. Aan de andere kant heeft hij ver buiten alle geldende richtlijnen gehandeld. Heeft hij signalen van collega's zorgverleners genegeerd. En het is voor ons essentieel dat artsen zich aan de afgesproken regels houden... of er op een hele transparante manier van afwijken... en dat ze zich toetsbaar opstellen. Voorzitter Rutger Jan van der Gaag van de artsenvereniging KNMG. Het eiland Pampus wordt weer een onbewoond eiland. Vanwege financiële problemen heeft de stichting die het eiland beheert... ontslag aangevraagd voor de twee fortwachters. En daardoor komt een eind aan meer dan 30 jaar bewoning van Pampus. De fortwachters zelf wisten nog van niets. Voor ons is het een grote verrassing natuurlijk. Kijk, de financiële positie is duidelijk... Uh, al een geruimere tijd niet de meest fantastische. Uh, maar goed, de manier waarop wij dan out of the blue te horen krijgen van, nou ja, voor jullie functie is er geen plaats meer. Dat valt rauw op je dak, maar dat is ook deels een motie. En ja, feitelijk zijn we nu een week verder... en nog niet, er is verder nog niets gebeurd. Dit is de status op dit moment. We hebben te horen gekregen dat ontslag zou zijn aangevraagd. En daarmee punt. Volgens de stichting zijn de zeven medewerkers... om 150 vrijwilligers inmiddels op de hoogte gebracht van de maatregelen. Verkeersinformatie bij de ANWB l de Geest. Het is druk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Amersfoort Noord en Eembrugge, 4 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp 2 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een auto met pech die daar staat. De A12 dan, Den Haag-Utrecht bij Woerden, 2 door wegwerkzaamheden En ook 2 kilometer file op de A15 van Rotterdam naar Europort bij Hoogvliet. Daar is een ongeluk gebeurd, daardoor is de Botlek-tunnel dicht. Het verkeer moet via de naastgelegen botlekbrug. brug op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... gebeurde ook een ongeluk bij knooppunt Kleinpolderplein. Hoewel de weg vrij is, is de file nog niet opgelost. Die is 4 kilometer. En tot slot de N62 van Borselen naar Gent. Daar staat vier kilometer tussen Borselen en de Westerschelde-tunnel. Komt ook door een ongeluk, maar de, die tunnel die is inmiddels weer vrij. Dankjewel, Alleen Hoofdpunten van het nieuws nog een keer. Communistische leider China belooft hervormingen. Honderden demonstreren in Den Haag voor Zwarte Piet. En Pampus wordt weer onbewoond eiland. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Straks gaat langs de lijn verder.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 Welkom terug, en dan bij langs de Lijn. Het is 10 minuten over 5. Zometeen de tweede 500 meter bij de vrouw. Die start zo rond 10 van half zes. Die gaan we natuurlijk ook uh, volgen, de ontwikkelingen daar. En de ontknoping natuurlijk uh, live. Zometeen eerst even terug naar uh, de 1500 meter. Want Koen wij werd vlak voor 5 uur uh, Nederlands kampioen op die 1500 meter. Een unicum, want het is zijn eerste nationale titel. Ik ben tevreden, heel erg tevreden. Eerste overwinning, dus ik uh, ben gewoon heel erg blij. Ja, het is nog een mijlpaal voor jou. Nooit een medaille gewonnen en dan platsboom uh, goud. Ja, nee, dat is, uh, dat is zeker zo. Nou, vorig jaar zat ik er dichtbij natuurlijk. Ik werd gedisqualificeerd, maar uh, uh, dit is een mooie uh, revans. Wist, uh, wist je dat het eraan zat te komen? Uh, ja, ik wist als ik goed zou schaatsen dat ik voor, uh, voor het eremetaal ging. En ik schaatsen op dit moment gewoon heel goed. Ik heb een goede zomer gehad, ik heb al een, uh, een hele snelle testrit gehad en uh, als je dan gewoon goed blijft schaatsen zoals je al de hele tijd doet, dan, ja, dan zit het erin. En uh, ondanks uh, een slechte rit, zit het erin. Wordt het een slechte rit? Ja, ik, uh, het was wat gehaast aan het begin en ik denk dat Kjeld en ik een beetje aan het, uh, het haasten waren aan het begin. Ik wou heel erg graag bij Kjeld blijven. Grat niet te groot laten worden met het verkeerde wissel, dat gebeurde uiteindelijk toch. En uh, ja, dan verloor ik veel sneller. Ik moest er even achter zitten en uh, mijn benen stil houden, maar daarna... Ja, zag ik dat hij wat stiller viel en dacht ik, nou, nu moet ik hem opvreten. Ja, en je hield je kop er dan toch bij, hè? Want dat is in het verleden nog wel eens jouw probleem geweest. Nou ja, precies. Uh, dat is wel een van de dingen waar ik op verbeterd ben. denk Ik, ik om mezelf rustiger te houden naarmate de race... En, uh weer in techniek te blijven en uh, dat is aardig gelukt. Dat was uh, Koen Verwij. We gaan doorpraten over de afgelopen sportweek... in het uh, Sportforum met Toon Gerbrands en Valentijn Driesen. We pakken het eerste onderwerp... Uh, na vijf er even bij, wat dat betreft. Um, dan gaan we het hebben over het zwemmen. Ranomi Die heeft de samenwerking... met trainer Marcel Woude opgezegd.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 Ja, dan moet je heel goed bij jezelf afvragen: van, ja, is dit echt wat ik wil of uh, moet ik iets anders gaan kiezen? Ja, Marcel Wouda zag eerder al Inge Dekker, Sharon van Rouwendaal en Kira Toussaint vertrekken. En, en na het besluit van Krommenie en verbrak ook Bastiaan Leijzen de samenwerking met uh, Wouda. Die is zichzelf voorlopig op non-actief en gaat na het weekende praten over zijn functioneren. Volgens Jan Korsen, dat is de directeur van de KNZB, ligt het niet voor de hand dat de coach in Eindhoven blijft werken. Als natuurlijk je belangrijkste sporter zegt van ja, ik kies voor een ander en je staat aan dezelfde badrand, uh, dan is dat niet zo leuk. Maar goed, we hebben twee locaties. een locatie in Amsterdam en in Eindhoven. En, uh, we lopen niet over van hele goede trainers in Nederland. Marcel is onmiskenbaar een hele goede trainer. En uh, we gaan zeker inzetten om zijn kennis op een andere plaats uh, te gebruiken. Ja, voor we daarover praten met uh, Tom Gerbrands en Valentijn Dries... even naar zwemcommentator uh, Jeroen Grutter. Um, dag Jeroen, wat heeft jou in deze, in deze kwestie nou het meest verrast? De, de snelheid waarmee het een en ander zich uh, uh, laat opvolgen. Hè. We hadden tien dagen geleden was de, de, de zwemwereld in Nederland nog een oase van rust. En nu plotseling gebeurt er van alles en nog wat. En niet allemaal heel erg positief als ik dat zo inschat. Hm. Maar kunnen we dan ook niet gelijk de conclusie trekken dat er iets heeft gebroeid? Ja. Dat, of gaat, dat, is dat te snel? Dus ja, maar dat gaat, ja, je gaat iets te kort door de bocht. Het begint natuurlijk bij het vertrek van Jacques van naar Australië... Goed, je krijgt een, uh, een fantastische uitdaging en een fantastische aanbieding aangeboden. En ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment... als je de Nederlandse, uh, het Nederlandse topzwemmer al zo lang hebt gediend... dat je eens een keer zegt van ik ga mijn grenzen verleggen. Ik ga eens een andere uitdaging aan. Maar wat er daarna allemaal wel gebeurt, ja dat is natuurlijk wel zorgelijk. Want Komi Jojo besluit om weg te gaan hm? bij Marcel Wouda. Omdat ze normaal gesproken tijdens grote toernooien verharen nog aan haar zijde had staan... En nu moet Wouda weg. Er moet nog een opvolger worden gevonden voor Verharen binnen de bond. Dus je krijgt een enorme stoelendans waarbij uh, links of rechts mensen toch het slachtoffer gaan worden. Hm. Ja, want er wordt natuurlijk nu uh, geschoven met plekken. Uh, Wouda um, uh, verder in, in Amsterdam dan misschien Martin Truins richting uh, technisch directeurschap, denk ik dan? Ja, nou dat wordt nu een klein beetje zo uh, in kaart gebracht. En uh, het lijkt wel alsof de, die weg wordt uitgestippeld al uh, voor mensen en door mensen. Maar goed, die moeten dat zelf ook nog een keertje willen. Hè? Ja. Uh, Marcel Wouda, die, uh, twee dagen geleden was hij nog gewoon de trainer van uh, Renomi micro Jojo, En die krijgt opeens te horen van... Ja, uh, ik wil niet meer met je verder. En dan wordt er iemand, door iemand anders besloten dat hij misschien naar Amsterdam moet. Hm. Ja, dat zou natuurlijk wel heel gek zijn. Als iemand voor jou bedenkt... Uh, nou, je kunt beter maar bij uh, omroep Groningen gaan werken. En uh, verhuis maar meteen. Dat zou je het niet leuk vinden? Ja, nou, dat weet ik niet. Mooie <lacht> provincie Groningen. <lacht> uh, maar dit terzijde. Er uh, is geen sollicitatie, zeg ik even richting Groningen. Uh, uh, overigens, wat ik nog wel even wilde aanstippen. Er zijn natuurlijk meer zwemmers in, uh, in Eindhoven. En die zijn nu in één keer hun trainer kwijt. Ja, dat is uh, met name voor uh, de Profetti Heemskerk denk ik het, uh, het grootste probleem. Want zij is vanuit Frankrijk speciaal. ...naar Eindhoven gegaan omdat Marcel Wouda daar trainer was. En je kon ook echt zien dat ze weer de oude Temke Heemskerk aan het worden was. Maakt enorme progressie de laatste maanden. En nu, zal zij, nu ze net gevestigd is in Eindhoven... Het moeten stellen zonder haar trainer. Dus dat zou moeten betekenen dat ze dan misschien weer, uh, weer door moet naar Amsterdam. En nee. Wouda daar misschien gaat trainen. Nou ja, zo kun je natuurlijk blijven speculeren. Maar voor haar is het wel een, uh, een groot probleem. Want zij had echt bewust gekozen voor Wouda en die is straks weg. Ja. Goed, dankjewel uh, Jeroen voor je bespiegelingen. Um, ik gooi het balletje ook even op hier uh, aan tafel. Uh, Toon Gerwans, je hebt het coachen tot kunst voorheven. Uh, is, is, is dit iets uh, wat je eigenlijk als bond niet moet willen? Ja, wat je ziet, laat ik eerst een analyse maken. Je ziet dat er een soort vacuüm ontstaat. De structuur verandert, de grote man valt weg. En in één keer valt een van de atleten over de stijl van de coach. Want zo moet ik hem uitleggen, want ik hoor net letterlijk dat het programma klopt wel. Dus we weten hoe we, moeten, hoe we moeten trainen, we weten hoe we moeten pieken. Maar, maar op. Alleen, het valt qua mensen helemaal in duigen. Ja, in één keer vinden ze stijl geweldig en in de andere keer klikt dat niet. Dat is hier blijkbaar de orde en die kans is, is geboden. Ja, als, als de hele groep op een gegeven moment zegt... jongens, dit werkt dus niet meer... Ja, dan heb je een redelijk kansloze situatie. Ja. En dat, dat is wel eens lastig. Want dan roepen, ja, als er twee mensen zijn, dan kan je de atleten nog veranderen. Nederland is overigens een klein land. Ik, ik vraag me altijd wel wat, wat druk over maken. Want Eindhoven over Amsterdam. Als je echt wil, eh, Olympische olympisch spelen wil halen... kan je ook eh, in Amsterdam gaan wonen. Dus dat zijn maar eh, lifestylekeuzes, vind ik zelf. Uh -huh. um, um, um, jij, jij zegt dus eigenlijk... Um, als er een paar zijn die aangeven... willen niet met de trainer door... Wat voor keuze moet je dan maken? Nou, kijk, ik heb zelf ook een soort situatie... dat als er een paar zijn, dan kan je met die spelers nog gaan praten... Ja. we staan of achter de coach, wacht achter het programma... wacht achter de club, of alles wat je kan doen. Dan worden dat de 10, elf, 12 bij een voetbalclub... dan wordt het lastig. En dan ja. ga je het nog proberen, ga je het nog managen... ga je nog kijken wat je kan bereiken... maar dan houdt het op een gegeven moment een keer op. En dan heet dat dat de vertrouwensband mm. uh, geschaad is tussen een coach en de groep... Nou, dat hoor ik hier wel uit. Alleen, er is meer aan de hand, want de hele structuur is weg. Uh, Jacob Varen liep daar dus toch rond, blijkbaar. En dan hadden ze toch wel af en toe een woordje met ze. En die valt dus weg. En nu krijgt Marcel Wout alles op zijn dak. Mm. Dus dat is een, uh, het lijkt me voor erg uh, mm. grote stappen. En pleit jij nu dus eigenlijk dat de KNZB eigenlijk een beetje een soort intermediair had moeten optreden om te kijken om de boel bij elkaar te houden? Bedoel je dat? Ja, kijk, wat, wat, ik, wat ik zelf altijd zeg, bij, ook bij voetbal is zo, onzekerheid is vele malen erger dan slecht nieuws. Dus Jacques voor gaat weg. Uh, hoe ver kan je dan snel schakelen met uh, mensen? Je laat het onzekerheid over. Uh, wie gaat dat opvolgen? Wie wordt de coach? Hoe gaan we het organiseren? Ja, en in die ruimte, in dat vacuüm, komen naar de atleten. Ja, dan zijn je allerbeste atleten. Ik wil nu met die coach door. Ja, zeker met de wielersport, sport, dan houdt het voor mij op. Nou, Jeroen, wat vind je van die analyse van, uh, van Toon Gerbrand? Ja, daar uh, kan ik het alleen maar mee eens zijn natuurlijk. Maar wat ik het meest gek vind is in uh, deze situatie... dat Comi uh, Jojo besluit om door te gaan met de assistent van Marcel Wouda... een uh, trainer die door Wouda zelf benen uh, wordt opgeleid op dit moment. Iemand die nog eigenlijk heel weinig heeft bewezen... En die is nu dus hoofdverantwoordelijke voor het uh, programma richting Rio de Janeiro als Cromwell uh, Jojo gaat proberen om die titels te verdedigen. En dan kun je zeggen: oké, okay, uh, mijn huidige trainer, die is voor 99,9%. Uh, daar ben ik heel tevreden over. Maar 0,1% dat zie ik niet zitten. Maar ik vraag me af: ja, krijg je dan wel de volle 100% zo dadelijk met uh, met een trainer zoals Christian Sloop, 26 jaar? En nog helemaal aan het begin van zijn carrière. En dat, dat vind ik intrigerend. En ik ben benieuwd in hoeverre dit een, een, een noodsprong is geweest van Crombie Joy. Om eerst maar gewoon te forceren en te kijken wat er gebeurt. En daarna naar een, een vaste situatie te gaan. Of dat ze echt denkt dat dit de manier is om straks in Rio de Janeiro... weer optimaal te kunnen presteren. Ja, want je zou aan de andere kant kunnen zeggen... als het maar 0,1% is, dan zou je ook naar de dialoog kunnen gaan... waar Tom Gerbelas het net over had om die 0,1% op te lossen. Maar dat is blijkbaar uh, niet mogelijk gebleken. Van het die, die, die centralisatie van, uh, van de sport... je ziet het ook bij het judo. Dit is natuurlijk wel het nadeel daarvan. Ja, dat is, en zeker bij individuele sporten. Ik geef uh, Ranom en Jojo Joy ook groot gelijk... al is het maar uh, 0,01 procent. Kijk, uh, individuele sporten... Die moet leidend zijn naar de coach. Als zij het gewoon niet ziet zitten in een coach... dan moet zij gewoon opstappen. En dan moet ze naar een coach waar ze wel dat vertrouwen heeft. En dat die coach onervaren is, dat doet er in feite niet zoveel toe. Omdat zij namelijk in een hele andere situatie in haar carrière zit... dan zeg maar voor die Olympische Spelen of dat toen ze begon. Zij heeft zelfs zoveel bagage inmiddels... dat zij misschien juist met die coach meer uit zichzelf haalt dan met Marcel Wouda. Ja. Dus ik, ja, ik vind het niet zo raar. Maar die centralisatie, dat is wat Toon zegt. Ja, Nederland is zo klein, eh, Amsterdam, Eindhoven. Als je echt wat wil bereiken... RENOMICROMA JOYO komt, neem ik aan... of volgens mij uit Groningen. <lacht> hè, nou, Groningen, Eindhoven. Hè, dat, die, die stap heeft ze ook gemaakt. Dus... Ja, dan naar Amsterdam. Of, maar Ik sluit ook niet uit, want Jacob van Haar die loopt natuurlijk als een rode draad door dat hele zwemgebeuren heen. Dat ze misschien ooit wel naar uh, Australië zou gaan om daar te gaan trainen. Ja. Uh, nou, maar Wat ik eigenlijk bedoel met die centralisatie is dat die structuur wel zo sterk moet zijn... dat als er één blokje uitvalt, dat er dan wel iemand anders is die dat op kan vullen. Want blijkbaar, je ziet het nu ook bij het judo, eigen judoka's die willen gewoon een eigen uh, coach meenemen. Misschien is Nederland er gewoon nog helemaal niet klaar voor toon. Ja, maar het is wat je ook ziet is van als er een verandering plaatsvindt, dan ben je eerst tegen. Dan ga je lopen nadenken, dan ga je kijken of het goed is. Uh, bij judo bijvoorbeeld is het zo, dat ze, we zijn ook gewend bij al die sportscholen maar ook allerlei problemen geweest trouwens in het verleden op dit moment gaat het redelijk goed. Uh, je hebt als individu soms andere mensen nodig om sterker en beter te worden. Dus ik snap wel dat als de rest van de wereld dat in judo sport doet, dat ze ook hier kijken van is dat mogelijk. Alleen ja, dan kom je altijd weer op een coach uit die net niet in het programma zit. Uh, iemand anders die een stukje moet verhuizen. Ja, dat zijn altijd lastige dingen. Uh, alleen je ziet ook de wetten van de topsport, vragen wel dat je onder grote weerstand gaat trainen. Nee. En dat doe je niet alleen maar in Haarlem of in uh, Rotterdam. Nee. Jeroen, is het uh, voor de zwemsport misschien eens goed, dat zo kan je het ook redeneren, dat het misschien eens goed is dat dit uh, gebeurt en dat de boel een beetje opgeschud wordt? Ja, opgeschud wordt het zeker. En uh, of het goed is voor de sport, uh, dat zullen we over enige tijd weten. Maar ik vind het allemaal wel heel rigoureus op dit moment. En er valt nu zoveel kunde en kennis in één keer weg. Ja, we moeten maar eens even zien of dat allemaal goed gaat komen. Ja. Goed, um, dankjewel nogmaals, uh, Jeroen, uh, uh, voor je bespiegelingen nogmaals. Um, we gaan naar uh, een uh, ander onderwerp, uh, namelijk uh, het voetballen van deze week. We pikken Ajax eruit, derde groepswedstrijd van de Champions League, twee in nederlaag. In um, Glasgow was uh, de ploeg van Frank de Boer niet opgewassen tegen Celtic. Volgens de coach waren de mogelijkheden genoeg voor zijn team. Ja, maar ja, als je de kansen ver, uh, vergelijkt, denk ik dat wij een echte kansen hebben gehad. En zij geen echte kansen. Ja, alleen ja, je moet dus... Uh, niet zomaar uh, een penalty weggeven, natuurlijk, dat doen we wel. Uh, de bal wordt voor van... Vond je dat zomaar of vond je het ongelukkig? Nou, het is eigenlijk zomaar. Uiteindelijk is het ongelukkig van hem en is het is ook jeugdigheid uh, waarschijnlijk. Ja, je, je weet dat je als verdediger moet je nooit de eerste beweging moet maken. Ja, alleen als je 100% weet dat je hem hebt. Ja. Ja, hij uh, maakt de eerste beweging. Nou, dat, dat... Dan maakt hij handig gebruik van op dat moment. Ja, dan laat hij zijn been staan en dan valt hij eroverheen. Ja, van de tien keer zal acht keer een scheidsrechter een penalty geven. Valentijn Driese, wat vond jij van het optreden van Ajax? Ja, ik vond Ajax gewoon ook goed spelen. Ik ontvang de boeren uh, heel realistisch daarin. En als je dan ziet, inderdaad, een aantal kansen. En ja, wat, wat bij Ajax gewoon vergeten wordt, is dat dit zijn jongens van 18, 19, 20 jaar zijn. Kreeg, gisteren kreeg ik een foto toegestuurd van iemand en die zei: Dit zijn pas echte talenten. En dan kregen we dus een foto uit 1983 met Van Basten, Siloy, Jesper Olsen, Sean van het schip, Sean uh, Bosman dacht ik, 83. Nou, eens even kijken wanneer die gasten geboren zijn. En die waren allemaal van 61 en 62. En sommigen waren van 63. Dus die waren op dat moment. 20 jaar. 22, alweer. 23 jaar. En deze jongens zijn 18, 19. Die maken dit soort, dit soort fouten. En ja, Frank Rijkheid die heeft ook een hoop fouten gemaakt. Frank de Boer zelf, die was eh, een Frank de Boertje, dat weten we allemaal. Frank de Boer is linksbek. Die maakte tot zijn 24ste foutjes. Waarmee wedstrijden werden verloren. Dus ja kijk, het gaat mij gewoon om het voetbal en dan zie ik ja, dan zie ik liever Ajax voetballen dan Celtic. Ja, Toon? Nou, kijk, het is een beetje spagaat. Dus wat de laatste week ook een beetje in, in de media terugkomt van... we spelen een goede wedstrijd, verliezen en toch afhalen, net niet het goede resultaat. Kijk, je weet dus coach één zeker, op, als je goed speelt, kom je op lange termijn verder. Want anders krijg je alleen maar korte termijnbeslissingen en dan weer een keertje met geluk... en dan heb je geen fundament in je, in je aftal zitten. Dus ik begrijp wel dat een coach vasthoudt aan een goed spel. Aan de andere kant, ja, het, het gaat om winnen en verliezen, de sport. En... Um, op het moment dat je dat dus niet in je credo hebt, of dus je luister, ik ga dat recht praten, of ik ga proberen dat weer net wat mooier te maken, dat begrijp ik ook niet helemaal. Aan de andere kant heb ik geleerd, voetbal is ook een momentensport. Dat betekent ook dat geluk en toeval soms een rol speelt. Dus dat mag ik wel eens een keer benoemen. Ik zeg, nou, ik, ik, ik heb goed gespeeld te winnen, en verlies een keer een wedstrijd. Dat kan. En normaal, ik zou als coach aan het goede spel vasthouden, want dan kom ik lange termijn verder mee. Maar niet recht praten als het een keer weer niet helemaal goed gaat. Bestaat de lange termijn wel in het voetbal? Ja, Jazeker. Hoe, uh, hoe lang is die lange termijn dan? Een paar wedstrijden zoon, of een paar jaar ja, Een seizoen. Want daarna, of een half seizoen, als ze in de winter weer mensen weggaan... dat is ongeveer uh, de, de spanwijdte van de betaald voetbal. Uh, maar je ziet in Frank de Boer, op het moment dat hij het voor elkaar krijgt... om ze langdurig goed te laten spelen, dan komt er een serie. Ja, of in Nederland, of in het buitenland, of het Europees, noem maar op. Dus ik begrijp wel dat je daaraan vasthoudt, maar... Ja, je moet wel dat winnen niet te veel bagatelliseren als je GIF verliest met goed spel. valt hè? Nee, nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk heel veel gewonnen. Want ze zijn gewoon drie keer achter elkaar kampioen van Nederland geworden. He, iedere keer weliswaar met een inhoudrace. Iedere keer nadat ze zijn uitgeschakeld, uh, Europees. Europees komen ze gewoon, op dit, op dit moment komen ze gewoon tekort. En Toon zegt uh, beleid uh, voor één jaar. Nou, ik denk dat je als je een club leidt met een beleid voor één jaar. dat, dat ook nog korte termijn is. Lange termijn is, hè, welke lijn heb je door je hele club heen? En dat is eigenlijk, is dat, uh, ja, oneindig zou dat moeten zijn. Maar dan denk je aan vier, vijf jaar. Dan denk je aan generaties uh, die je opleidt eigenlijk. Je, je, je kan wel zeggen één jaar, maar... Eigenlijk ben je in je A-jeugd en je B-jeugd en C-jeugd al bezig voor over vijf jaar. Daar zit ook beleid in. En natuurlijk moet je met je eerste elftal moet je ook winnen. En zeker in de top moet je ook meespelen. En mag je winnen niet bagatelliseren. Alleen ja, er zijn omstandigheden. En het is zo makkelijk om van alles en nog wat te roepen. Ik hoorde ook direct na afloop van... Uh, ja, ze hebben veel te veel geld op de bank staan. Ja, dat vind ik van die uh, klinklare onzin. Te veel geld. Kijk, Nederland is een klein land. Je kan zelfs spelers he, het dubbele laten verdienen, maar zelfs dan komen ze niet naar Nederland. Want kijk, dan ga je praten over contracten van 4-5 jaar, en dan verschilt het niet 1 miljoen, maar dan verschilt het 5 miljoen netto. Oh, klopt dat je redenering? Nee, ja, dat klopt. Kijk, uh, A6 is ook een voorbeeld van waar we lange termijn visie altijd neerleggen. En uh, alleen wat ik net doelde was het beleid van de coach. Ja, dat is ongeveer de rijkwijde van een seizoen. Dus je moet niet zeuren over dan de twee, drie mm. wedstrijden. Maar dat is dan gelijk 40, 50 wedstrijden. En valt heeft veel helemaal gelijk. Kijk, uh, wij hebben op dit moment ook wat geld voor deze bank staan. We moesten ook wel ver wegkomen. Een gezonde situatie voor een club is de basis. Kijk naar Bayern München. Kijk naar Ajax. Kijk naar andere clubs die het gewoon goed voor elkaar hebben. Dat is de basis om gewoon lange termijn beleid te kunnen Voeren en ook geen rare beslissingen te hoeven nemen. Want nou. dat geeft dus de rust om uh, de juiste beslissingen op lange termijn te nemen. Dus ik ben daar helemaal mee eens. Barcelona 1-1 tegen AC Milan. Barcelona dat overigens zo meteen uh, thuis speelt tegen Real Madrid. Een wedstrijd die we hier op Radio 1 uh, gaan, uh, gaan volgen. Um, hebben jullie uh, de Spanjaarden zien, zien spelen tegen Milan? Wat ik heb ervan ze, ja, had? gedeeltelijk heb ik ze zien spelen. Ja, ik, ik mis toch wel een beetje de frisheid. Uh, er zit nu een Zuid-Amerikaanse coach uh, die zo best heel goed bevriend zijn met de familie Messi. En. Uh, ja, ik, ik mis gewoon de frisheid ook, ook, ook bij de, de Spanjaarden zelf. Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben bang dat het een beetje, een beetje over is. En hij heeft ook niet echt het beleid wat Barcelona voorstelt. En dat heeft hij natuurlijk aanvankelijk al direct gezegd. En dan roepen natuurlijk diverse spelers, waaronder Piqué. Ja, ja we moeten ook anders kunnen spelen. We moeten de lange bal kunnen spelen. Maar Barcelona is niet van de lange bal. En dan moet je niet met Neymar en Messi in de spits gaan voetballen. Of voorin. En dan met de lange bal. Ik, ja, ik ben bang dat de hegemonie van Barcelona. Voorlopig over is, ja. ja ik was er niet van onderin. Jij bent er bang voor? Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen er blij om zijn. Dat de boel ook ja. daar weer zo'n beetje wordt opgeschud. Uh, kan ik me zo voorstellen, Toon? Ja, ik heb die wedstrijd niet gezien. Dat dat nee, maar los daarvan. Stel de nou de dat de periode was. Ja, vier uur tijdsverschil, natuurlijk. Want als je er vier bijtelt bij de gewone Nederlandse tijd, was het bij ons midden in de nacht. En de spelers zaten wel eens waar in het schema ja. van, van Nederland. Ja. Die ja. hebben het gezien. <laughs> maar wij moesten nog een officieel diner en een technical meeting van de UEFA en dat soort dingen. Dus wij leefden in het schema van het land. Dus ik heb die wedstrijd niet gezien. Nee, nee maar los daarvan. Stel dat de hegemonie van Barcelona. Dat daar een beetje sleet op zit. Zou je nee, het dat goed? Of, dat, dat zijn golfbewegingen. Dat is altijd weer goed om wat contrast erin te hebben. De scherpte weer terug te krijgen. Uh, en als het een keer jaar minder gaat, dan gaan ze ook daar evalueren. gaan mm. ze ook zeggen hoe is het is gegaan. En dan uh, is weer een ander club kampioen geworden of een keer Champions League gewonnen. En dan gaan ze echt weer proberen mm. dat terrein te winnen. Dus als mijn live toe meeloopt, dan is hier de cyclische bewegingen wel in de sport terugkeren. Voetbal technisch gezien was het genieten van uh, Slatan en uh, Ronaldo. Wie ga jij het meeste missen op het WK? Slatan of uh, Ronaldo? Valentijn? Ja. Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is niet te beantwoorden. Ja. ja, het is gewoon kiezen, één of de twee. Ja, ja. Nou, ik denk dat ik slaat dan het meeste mis, omdat ik die dan een beetje ken. Dus daar zal ik die het meeste missen. Ik vind het leuk om hem uh, te Wat zien. Wat bedoel voetballen. je met kennen, persoonlijk? Kennen? Nou ja, ja van, uh, uit die Ajax-periode. Ik deed uh, in die tijd Ajax en uh, toen die kwam, in zijn uh, Roze Blazer. En uh, ja, dat, ja, dat, dat was een, een persoonlijkheid, een grote persoonlijkheid toen al. Hij had uh, heel moeilijk gehad dat eerste jaar. Heeft Leo Benakker heeft hem eigenlijk gered. Want ja, hij dreigde echt tussen wal en het schip te vallen daar. En Leo die, die trok hem erbij. En dat was een hele aardige jongen. Wel met een gebruiksaanwijzing. En Ronaldo ken ik voor de rest niet zo goed. Dat heb ik één keer geïnterviewd. En uh, toen viel hij me ook uh, alles mee. Ja, dus uh, ik zie Slater graag voetballen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zie liever Portugal voetballen dan Zweden. Hm. Maar dat was ja. de vraag niet, hè? Het ging om Slater en Ronaldo, ja, hè? Ja, nee, <laughs> nee, nee nou, dan heb ik hem beantwoord. Goed, ja, ik ook. Ik, uh, ik ik, Ronald op een of andere manier, als je bij het Portugese team is, is hij toch iets minder dan bij de club. Als je hem de, de beetje had, wat Messi de, de, de ook heeft bij Argentinië, Ja, en uh, normaal gesproken word je een beetje als topspeler afgerekt als je je resultaat haalt, ook op zo'n heel groot toernooi. Ja, in Zweden is het natuurlijk iets meer een, een team uh, dan uh, dat het uit hele grote verdetten bestaat. Hm. spelers van AZ die er hebben gezeten, die zitten daar. Ja, ik, ik zou het zelf uh, leuk vinden als Zweden erheen ging. Ja. Je hebt een paar IJslanders hebben jullie toch onder contract, die nu uh, voor de playoff uh, moeten gaan... Uh... Hoe er gaan spelen. Eén, ja, één. Of één. Goedemansson. Ja, Goedemansson. En ja. de andere was een IJslander, dat was Aaron Johansson. Die had en een IJslands paspoort en een Amerikaans paspoort. Die kon kiezen. En die koos toen voor Amerika, omdat hij dacht, dan kom ik sneller op de WK terug. Hmm. Die had zich overigens al geplaatst, dus daar heeft hij wel een beetje gelijk in, denk ik. En uh, Goedmanson, ja, die had een paar aardige doelpunten laatst. Dus die wilde zich heel graag plaatsen voor, uh, voor de WK. Dus ja, ja dat, de, van ons mag het, want uh, het levert ook wat geld op, hoor. Nou, maar wat ik wat... hebben jullie niet liever dat hij... Die... Dat hij voor IJsland had gekozen. Hè? Ook, ook vanwege de reizen en uh, ze spelen daar ook in Midden-Amerika. Ja, is zo, pas dat en de onpas worden ze opgeroepen hadden, door Klinsman. We hadden het net over uh, zwemmen en de keuze maken voor een coach en voor een land. Dat was hier precies hetzelfde. Uh, hij staat er ook achter een behoorlijk rijtje spitsen. En uh, ja, in Amerika wil ze hem heel graag hebben. En in, in IJsland volgens mij ietsje minder. En dat viel ook gelijk helemaal fout trouwens in IJsland Dat hij koos ja. voor, uh, voor Amerika. Want hij alle jeugdteams wel doorlopen daar uh, door, doorheen. Ja, uh, hij staat overigens daar ook weer achter altijd door. Dat, uh, dat is wel ja. een rare paradox als je daarover nadenkt. Maar... Uh, maar goed, hij gaat voor heel goed op dit moment, Aron Johansson. En uh, ja, kijk, IJsland komt een keer op de WK. Amerika normaal gesproken, ook al via weer. Ja. En zo heeft hij geredeneerd. Dus voor zijn marktwaarde, voor jullie, is het beter dat hij van Amerika... Dat denk goed. ik ook, ja. Maar hij doet het sowieso goed. Ze heel wat scouts al op tribune vorm. Dus uh, ja. we moeten je zei het over Goedmond Zonder. Wij krijgen een. Het is inter, interessant voor ons. Ja, je ja, krijgt zeker. een vergoeding van de, van de ja. Viva's. Die meedoen al, aan de spelers. WK. Die in de aanloop ook meedoen. Uh, naar allerlei kwalificatiewedstrijden dan wel op het grote toernooi spelen. Dat, dat levert uh, voor een club nog wel het een en ander op. Dus als je wat internationals hebt. die daar toevallig gaan spelen. We hebben ja. niet zo gek van meer over trouwens, zal ik eerlijk zeggen. Maar uh, als ze we daar wel gaan spelen. dan krijg je daar geld voor. Dus als club is er een heel klein belangetje in. Ja, nog even heel kort uh, die uh, uh, die ver rond Robben en Guardiola. Robben die uh, uh, geen strafschop uh, wilde nemen. Ja, misbaar. Dan denk je, ja, grow up, zeggen dus ja, ze dan in het Engels ja. volgens mij. Of nee, niet? Nou, ik, ik, ik, het, de autobiografie van uh, Alex Ferguson, ik heb hem nog niet helemaal gelezen, maar wat hoogtepunten. En die zei op het moment dat een speler aan mijn gezag zit... dan gaat hij eruit, wie het ook is. En dat heeft hij ook bewezen. Hè. Hij heeft Van uh, eruit gegooid. Uh, Beckham heeft hij eruit gegooid. Roy Keane en ik denk dat uh, Robben echt op uh, gevaarlijk uh, zich op gevaarlijk terrein begeeft. Ja, Want ja. als je als je wel de vandaag toevallig een interview in de krant met de Ribery en die loopt verschrikkelijk weg met uh, Guardiola, die zit veel dichter tegen Guardiola en zijn ideeën aan dan Robber. Ja. Robber is toch toch een mannetje en ja, hij, hij is nu geblesseerd, is hij. Uh, ja, is geblesseerd uitgevallen vanmiddag. Hij is vanmiddag geblesseerd ja, ja. uitgevallen. Goed, ja. Maar jou, jouw idee is, ja, hij, moet, hij moet eruit gaan kijken. Ik, ik, ja. ik moet je even onderbreken, want we gaan naar het schaatsen. Naar uh, de 500 meter. Ik had u de tweede 500 meter vrouwen beloofd. laatste twee ritten, Sebastian. Met in de voorlaatste rit Thijsje Oenema aan de start. Die in één keer goed weg is in de binnenbaan tegen haar ploeggenoten Majon Kuipers. En Thijsje Oenema verdedigt hier haar titel. Die ze de laatste twee seizoenen op rij wist te winnen. Maar ze werd tweede in de eerste omloop. 300 ste achter Margot Boer. Die dadelijk rijdt in de laatste rit tegen Laurine van Riesse Oenema. Opent in 10.57. Snelste tijd in de tweede omloop staat trouwens op naam van Anies Das in 38.61. Maar Marit Leenstra was dan weer net iets beter dan Das als je de twee 500 meters bij elkaar optelt daar. Boven aan dat klassement zou Thijsje Oenema normaal gesproken moeten komen te staan. Maar Oenema heeft het moeilijk. En Oenema wordt fel op de uitgezeten door Marion Kuipers nog door haar ploeggenoten in de laatste 100 meter. Daardoor uh, komt Oenema nog wel weer terug een beetje in de race. Maar 38-91. Nou, dat is net dan genoeg om in ieder geval na twee 500 meter series bovenaan te staan met nog één rit te gaan. Betekent ook dat uh, Oenema sowieso dus een uh, medaille gaat behalen. 38-95 was de tijd van uh, Kuipers. Volgens mij had Oenema een probleem met de schaats. Ze wijst ook naar beneden. En volgens mij roept ze dat ook naar Marianne Timmer. Maar goed, ze staat nog wel bovenaan. Maar wellicht dus dat ze haar Nederlandse titel wel gaat kwijtraken aan uh, haar ploegenoten aan Margot Boer. Betekent trouwens ook ondertussen, als we de tijden van de eerste en de tweede serie allemaal naast elkaar leggen, dat uh, al weten welke vijf schaatsters de wereldbekers gaan rijden. Dat zijn Boer, Oenema van Riesen, die nu dus gaat rijden tegen Boer. En dan komen daar volgens mij Leenstra en Anis Das bij. Betekent in ieder geval dat uh, Anette Gerritsen, die die op dit moment op de vijfde plaats staat al slechts. Uh, de Wereldbekers dus niet gaat rijden op de 500 meter. Dat is een slechte start voor Gerritsen van dit seizoen. Laatste rit met een ploeggenoot van Gerritsen, Lorine Verisse dus tegen Margot Boer. Verisse beter weg, maar dat is niet zo gek. Zij start uh, normaal gesproken ook beter dan Margot Boer. Opent in 10.44, de snelste opening van deze tweede serie. Maar de volle ronde van Verisse moet dan ook goed zijn. Margot Boer die is, uh, heeft geopend in 10.63... en was in die eerste omloop uh, 700 snelle, snelle maar dan Van Riezen. Dus Van Riezen heeft ook nog wel kans, op een, uh, wellicht op een uh, goede plek bovenaan dat podium. Maar ze komt er niet meer aan, want Boer blijft Van Riezen voor in de buitenbocht. Boer gaat de rit winnen en is Boer dan onderweg naar een nieuwe Nederlandse titel. Jazeker, in 38-30 is zij afgetekend het snelste en gaat ook op deze afstand het kampioenschapsrecord eraan. Betekent dat op bijna alle afstanden die tot nu toe zijn gereden, behalve de 1500 meter bij de heren, uh, sneller is gereden dan ooit op een NK afstander. Margot Boer wint in 38-30 dus de tweede omloop en wordt voor de derde keer in haar carrière na 2007 en 2011 Nederlands kampioene op de 500 meter. Anies, uh, sorry, Laurine van Riesen wordt tweede op de 500 meter want zij blijft na twee series ook nog net Thijsje Oenema voor. Ik denk dat Oenema dus problemen had met haar schaats. Oenema wordt derde, Leenstra vierde en Anies Das vijfde op deze 500 meter. Gewonnen dus door Margot Boer. Goed, bij deze, de 500 meter zit er dan ook op. Even toon, Gerbrands jullie hebben natuurlijk die DSB-ploeg uh, uh, ook gehad. Ja. Een tijdje geleden alweer. Ja. Um, toen hadden jullie ook twee jongens erin zitten... die uh, vanuit het skate of vanuit de shorttrack kwamen... als ik me goed kan ja. herinneren. Ja, Chad Hedrick en uh, Johnny Davis. Ja. Dat is een mooi verhaal, want die, uh, die een stuurde een brief. En die zei van, uh, wilt u mij sponsoren? Ik wil graag olympisch kampioen en wereldkampioen worden. Maar had er nooit schaats. <lacht> en uh, ik had hem afgewezen, zal ik eerlijk vertellen. En de ging, die zei, nou ja, luister, laat me helpen. Als iemand zoveel ambitie heeft en in het andere sport iets bereikt heeft... dan moet dat kunnen. Dan kreeg we allemaal kritiek het eerste jaar... Tweede jaar van, van Henk Grimson, ja, die man kan niet schaatsen. En dan werd ik hier acht in de, de World en dat was het. Ja, daarop zeg ik, nou, dat, dan hoeven we niet meer te verlengen. Dus dan ik, nou, een beetje steun kan nog wel, dus laten we het maar 20.000 euro voor maken. En toen vlak van dat toernooi op het wereldkampioenschappen kregen we een aanbieding van Johnny Davis. Die zocht nog een logo. En toen zei, nou, ik ook, oké, doen we van een paar duizend euro plak hem vol met de DSB-logo's. Maar was een donkere schaats. Donkere schaatsen, ook <lacht> dus, schaatsen en die en ja, ja, gelijk dus, dat ja, ja. in de aandacht leden. Ik gewoon een interview, was het ja. idee. En uh, ongelooflijk. Uh, uh, Aan het eind van dat toernooi 1 en 2 was Chet Hedrick 1 en Davis 2. Toen moesten yeah. ze wel eens andere contracten gaan betalen. En uiteindelijk werden ze ook allebei Olympisch kampioen. Dus vanuit de, van niets in die sport uh, wereldkampioen en Olympisch kampioen, ze hebben dat drie, vier jaar volgehouden. Ja. Denk je dat er toen ook de ogen zijn opengegaan <kwijnt> bij heel veel short-trackers en bij inline skaters? Van hé, hey, misschien ja. is dat ook wel wat <kwijnt> voor ons? Nou, ze vinden het over het algemeen niet een geweldige sport, als je het aan ze vraagt. Uh, want ze snappen het, die sport niet zo goed. Alleen is de enige kans om olympisch iets te doen. Omdat dat inline-skaten, dat is niet olympisch. Dus zij gaan dan de move maken om het hoogste wat er is voor hun gevoel, de Olympische Spelen. Ja. En dat ga je dus over naar het schaatsen. En blijkbaar is die slag niet zo moeilijk te maken. Uh, en komen ze daar uiteindelijk uit. Maar ja, dan zie je ook bijvoorbeeld dat zo'n Chad Hedrick vlak voor zijn belangrijkste race van zijn leven, althans dat vinden wij daarvan uit het schaatsen. De tien kilometer. zit gewoon in een kantine met een broodje en dan op koffie. <laughs> en met het publiek gewoon te praten. Ja. En toen zei iemand, dan moet je erheen. Ja. En ging inschaatsen en dan ging je in de bak. Ja. Maar hij was ook iemand die een keer een rondje verkeerd reed op 10 kilometer en gewoon een uurtje later opnieuw op de Amerikaanse kampioenschap het overnieuw mocht doen en dezelfde tijd weer behaalde. <laughs> dus dat soort dingen heb ik ook allemaal beleefd, dus ik ja, dus, uh, ja. helemaal apart. Maar je mist het schaatsen niet. Is het uitgesloten eigenlijk... <coughs> dat je ooit terugkomt terugkomt in het schaatsen? Of? Nee, ik denk het niet. Het Was een heel mooie tijd en uh, maak uit, als mannen die waren er ook allemaal en ook uh, al die die nu voorbij zien komen, we hadden een goede ploeg toen. We hebben toen gekozen voor de korte afstand en de middenafstand ja. en daar is heel veel succes toen behaald. Dus dat dus, uh, waren mooie tijden. Ja. Goed, een mooi bruggetje nu naar Alma-Ata, schaatsen, schaatsstadion, AZ. Ja. Je komt er net vandaan, dan komen we zo weer bij de Europa League terecht. Volgens mij loten jullie de verste plekken die je in de Europa League kan loten, geloof ik, hè? Ja, ik, ik las even... 4400 4 -4 kilometer, ja, 4 -4 kilometer of zo? 4400 kilometer. Het is ook het record in de, in de groepsfase van, het, van de European League. Dat wordt overigens... Door de Kazachstanen weer ingehaald volgende week. Want ze zitten 200 kilometer verder zelf. Dus als we bij Twente zouden gespeeld, zouden we het record houden. Maar als we het eigen stadion spelen, dan dus niet. Dus we hebben het even in handen. Maar ja, het is 4400 heen, 4 van 100 terug. Uh, vier tijdverschil. Ja, het zijn. Uh, voor de voor, voor, voor Europa, Europa Cup behoorlijk extreme omstandigheden. Ja, het zijn natuurlijk bizarre reizen, vier uur tijdsverschil. Jij bent min of meer slaapspecialist, want daar heb je je in verdiept. Ja. Wat de sporters betreft, hoe, hoe ze slapen enzovoort enzovoort. Jullie hebben gewoon Nederlandse tijd daar aangehouden. Dat kan ja. in de praktijk wel wat problemen opleveren, qua training bijvoorbeeld. Ja, het levert met name in het land nog wat problemen op. De sporters niet. Ik heb dat gevraagd, die mm -hmm. hebben dat als heel goed ervaren. En ook de, de staf. De, alleen, wij, wij lieten onze klok staan met vier uur tijdsverschil. Dus wij trainden bijvoorbeeld om half eens nachts. Dus uh, dat was voor ons gevoel half negen. Uh, alleen ja, dan moet je een stadionnetje vinden daarnaast. Waar de lampen aangaan. En dan kijk die die luidkastelstam van <lacht> wat is daar aan de hand. Maar ontbijten bijvoorbeeld om twee uur middags. Dus het hotel die, die, die dacht, ja maar dan gaan we lunchen. Nee, we gaan ontbijten. En dan moesten we dus s'nachts nog, om één uur of twee uur nog, gewoon warm eten. Dus dat soort praktische dingen levert het wel op. Maar ja. Dat zijn logistieke zaken, dat ging ja. om de sport. En het is te kort om dan die vier uur helemaal op te, uh, in te lopen, dus dat werkt ook allemaal niet. Ja, die bewoners daar van Almaty denken, ja. Ja, die Hollanders die zijn een hartstikke ja. gek. Ja, die ontbijten om twee uur s middags en die trainen om uh, half één. Dat klopt, ja. Ja, ja, en, ja. Maar het enige voordeel was dat we daarna wel snel terug konden, want wij speelden zeg maar, daar tien uur s avonds, Maar het was hier in Nederland zes uur, dus stel twee uur bij ze, dus acht, negen uur. Dus wij waren op uh, redelijk op tijd op Schiphol terug. En dus dat heeft wel weer een voordeel volgens mij. Ja. Valentijn, was er terug te zien in het spel, of niet? Nou, ik heb eigenlijk weinig voetbal gezien. Dat bedoel ik, hè? Ja. Dus, uh, Maar ja, die, die, die tegenstander... Die, ja, die nodigt ook niet echt uit. De omstandigheden no nodigen niet uit. Ja, de Europa League is echt een... Uh, ja, ik denk toch wel een zorgkindje ook voor de Weva. Je kan er ook wel iets meer geld uh, in steken. Maar ja, als je dan die twee dagen daarvoor... dinsdag en woensdag de Champions League ziet... wat voor uitstraling, wat voor niveau en dergelijke... Ja, dan, denk ik, uh, dan vraag ik me af hoe lang het nog gaat duren. Want ja, er zal toch wel iets uh, moeten veranderen. Want ik denk dat het op deze manier ook, ook voor AZ een hoop geld uh, kost. Ik denk dat ze... Nee. Nee, nee, nee. Hoe verder, krijgen... hoe beter. Nee, nee, nee. nee. Ja, dat, dat klopt. Hoe verder, dat, we mogen niet dichterbij. Dat ja. scheelt ons een half vliegtuig, om het zo te zeggen. Maar het levert aan zet als club ongeveer 2,5 miljoen op. En wij hebben een begroting van 25 miljoen. Ja, voor grote club stelt dit niks voor. Dat dus zal ik eerlijk overigens. Als je 100 miljoen uh, begroting hebt... dan stelt het niet meer voor. En 200 nog minder. Maar leggen we uit hoe die, hoe die ja. betaalstructuur dan is? Hoe, hoe zit het dan? Ik het vast voor elk punt wat je haalt, krijg je een ton... Dus dat is je begroting altijd op punt 5,6 uh, als club. Dat, ik denk, dat halen we normaal gesproken wel. Dus op dat schema zitten we wel. Vervolgens krijg je een startpremie van 1,3 miljoen. En je krijgt nog een marketingpool. En los van de recettes en de reclameinkomsten die we nog hebben. Dan uh, ja, moeten de premies natuurlijk af. En de onkosten moeten eraf. En wij hebben omdat we bekerwinnaars zijn. Krijgen wij twee derde van de marketingpool. En PSV één derde. Dat is de regel van, de, van UEFA die ze bedacht ja. hebben. Dus we krijgen nog extra geld ook. Dus voor ons is het. Uh, ja, we zijn een keurig potje aan het sparen op dit moment als club. En we zijn uit de schulden En we hebben uh, vorig jaar 8,9 miljoen plus gehad. Dus het gaat voor ons zijn dat uh, leuke dingen. Om die club financieel helemaal gezond te krijgen. Ja. Dat zijn we overigens wel. Maar dan krijgen we een potje. Uh, net zoals Ajax iets ja, minder. Maar maar wel je gaat uh, niet Inhalen, je haalt niet in, zeg maar op, uh, op de clubs die daarboven actief zijn. Nee, dat, klopt. dat ja. verschil wordt steeds groter. Huh? Ja, dat, dat klopt. Wij, wij, die dus... 25 miljoen, als we het heel goed doen, wordt het 30-32. Dan ja. Hangen we allemaal de vlag uit hier? Maar de factoren in het buitenland gaan per jaar 10, 20 procent omhoog. Ja. Dus heel Nederland. Komt op gigantische achterstand als je praat over uh, buiten de kijken naar budgetten. Ja, ja. En dan kom je natuurlijk weer snel op het financial fair play van de UEFA uit. En dan is het maar de vraag of dat nivellerend zal gaan werken. Ja, Want dat nou, hoor ik, ik je denk al denken niet. dat dat niet zo is. Nee. Wij, wij zijn nee. proefproject nee. geweest als AZ. Wij zijn helemaal goed gekeurd. Uh, we krijgen nog van één club nog een paar, paar ton goed voor Haris mendujaan in en voor de rest. Maar dat winnen we dan die rechtszaak. En dan helpt niemand ons. Dus er wordt ook niks betaald en er wordt niks gedaan. Dus dat is allemaal prima bedacht. Maar uh, alle clubs zitten het op orde hebben ze Ajax en AZ... en de man met de clubs op. Dus allemaal fantastisch. Hangen ze de vlag overuit. Is ook prima trouwens dat het zo is. Maar... In de rest van, de, van Europa is er nog wel wat wantoestanden op te lossen, denk ik. Hoor. Ja. Um, PSV ook gelijk in, in Zagreb over sfeervolle omstandigheden nou, gesproken... Valentijn Dries ja. in dat lege stadion. Ja, dat was helemaal verschrikkelijk. Ja, dan, dan, <laughs> zit je ook, dan vraag je me volgens mij als speler ook af uh, wat doe ik hier, waar ben ik hier mee bezig. Ik kan me dan voorstellen dat je nauwelijks gemotiveerd bent. Je zou het wel moeten zijn. Hè? De, wat Toon zegt, er valt ook nog wat geld te verdienen. Een, een ton dan voor een punt. Maar... Ja, het, het, het zit er niet in. En ik denk dat PSV eigenlijk een beetje op een, op een lijn zit. Dat ze moeten uitkijken. Dat ze niet uh, verder wegzakken. Ze moeten nu naar Roda uit. En het was eerst uh, Hosanna. En dat zijn allemaal jonge jongens. En toen zei ik ook van... Ja, wacht maar tot het dadelijk gaat regenen. Dat het wat kouder wordt. He, wat gaan we dan krijgen? Staan ze dan nog steeds? Want in het begin is het natuurlijk wel aardig. En tegen AC Milan kunnen we ons allemaal wel opladen. Maar het gaat ook om dit soort potjes. En dan is het toch uh, heel moeilijk. en ja, ik, uh, als ik vorige week sommige reacties van enkele spelers bij PSV zag... naar elkaar toe, dan vraag ik me af of dat allemaal wel zo goed zit. Ja, maar goed, als coach kan, je, kan ik me ook voorstellen... Tom, dat als je dat ziet in het veld, dat je er juist blij mee bent... Want uh, dan, dan peppen ze elkaar een beetje op en corrigeren ze elkaar. Ja, dat, dat ligt er een beetje aan... Uh, als het op die manier gebeurt, een geweldig sfeer in de groep... en je spreekt elkaar op aan, dan klopt dat hele verhaal. Als het inderdaad een soort frustratie is, die wordt geuit... en dat kan je vaak nog een verbale gedrag nog wel een beetje zien... Uh, dan, heb je, dan is het wel een issue. Nou, kan, kan ik kan het niet helemaal oordelen, want ik heb die West niet gezien... en ik kom die elke keer bij PSV, dus het is mij een beetje een moeilijk oordeel hoe het zit. Maar we hadden het net ook over Bayern München... Kijk, als de coach een lijstje maakt van wie moet de pengel nemen... Uh, ik denk zo'n Guardiola dat echt heeft voorbereid... want dat is een freak als je zijn biografie leest... Uh, en iemand anders neemt dat... Ja, dan, dan gaat je persoonlijk door boven het organisatiedoel, zoals met een mooi woord heet. Nou, dan heb je wel een issue, kan je vertellen. En dat kan ook soms met gedrag zijn. Van dingen die trainingen gebeuren of gedrag naar elkaar toe. Als je jezelf belangrijker vindt dan het team of dan het, ja. de club of ja. de organisatie, dan heb je meestal een issue. Dus ja. als dat soort zaken zijn, dan is er veel aan de hand. Maar je zegt, ja, de Europa League is voor ons heel erg interessant. Komende zondag moeten jullie uh, naar Piks Zwolle, volgens mij, uit, ja. mijn, uit mijn hoofd, ja. morgen. Uh, dat is niet echt uh, een potje waar twee vingers in je neus nee. en je hebt er drie punten al binnen. Uh, zeker dit seizoen niet. In hoeverre zit die Europa League dan in de weg? Uh, wat competitie betreft? Ja. Als je, als je daar onderzoek naar doet, dan, dan, dan zal iedereen uitleggen... dat het fysiek en op alle punten hersteld is, om het zo te zeggen. Maar Valentijn noemde net iets heel moois op. Het gaat om adrenaline. Als wij na zo'n wedstrijd uit naar Ajax moeten, staat iedereen daar. En op het moment dat je dus uit naar ik noem het RKC moet... voor kleine omstandigheden, ja, dan is adrenaline soms iets minder op dat, op dat gebied. Nou, ik denk dat bij Pex Zwolle uit niet zo is hoor. Want die, die staan gewoon op de derde plaats. En wij staan achtste, dus ik bedoel, ze spelen gewoon heel goed. Dus ik denk dat iedereen wel van overtuigd is. Dat, daar, dat we daar vol aan de bak moeten in het hele verhaal. Ja. Maar dat is vaak na Europese wedstrijd het Ja, en dan krijg je ook weer te maken. Daar moeten ze op kunstgras spelen. Dan roept de helft ook al van... Nou, we hebben net die reis daarheen gehad. He, dat was al uh, een zaadpartij. En dan moeten we daar op dat kunstgras uh, van Zwolle weer. Dus uh, ik ben benieuwd of uh, AZ die slag kan maken. Ja. Nou, we, we hebben in ieder geval daar ook op kunstgras gespeeld. Dus in Astana, dus dat was de enige voordeel nog. Dus uh, daar geven weer een draai aan. Ja, luister, als topsporter uh, is het zo dat uh, je kan het allemaal zo verklaren, je kan het allemaal doen. Aan de andere kant van als je wat wil, of je wil de subtop van Nederland spelen, ja, dan moet je dat ze wedstrijden vol ingaan. En dan, uh, dan kan je worden verslagen om de tegenstander beter, zodat er dingen gebeuren. Maar niet vanwege een gebrek aan, uh, aan wedstrijdspanning of scherpte. Ja. Daar zorgt tegen ik advocaat denk ik ook wel voor. Dat, dat denk dus als ik jij hem ken, Zoals ja. jij hem kent. Nee, als je dit soort coaches hebt, dan, dan weet je wat er ongeveer gaat gebeuren vlak voor zo'n wedstrijd. En als mensen dan verzaken, dan lopen ze risico. Ja. Ja. Heb, je, heb je toevallig dat filmpje, of ik, ik moest er dan denken toen het woord uh, kunstgras viel. Heb je dat filmpje gezien van Spartak Moskou? Uh, gras ja. lag te Heb je tonen, Heb nou, je het nou, gezien? Ik, ik heb gelezen dat ze het bespoot hadden. Ja. Nou ja, dus het is een normaal wat je, waar je ja. normaal uh, ontsmettingsmiddelen mee, uh, mee, uh, mee, ja. uit, uit, uit, mee verspreidt. Dat ging nu over het uh, veld heen met een uh, groene verf erin. Ja. Dus een dag voor ja. de wedstrijd werd het uh, veld even groen gespoten. Ja. Nou, dat heb ik dan nog liever dan kunstgras. Ik vind het toch een vorm van competitievervalsing. Uh, worden. En dat gaat steeds meer. Vanavond gaat de ADO beginnen op kunstgras. Dadelijk hebben we meer kunstgrasvelden in Nederland dan gewone grasvelden. Terwijl het Nederlandse klimaat ideaal is voor gras. Ja. We, kunnen de, we hebben de beste grasspecialisten van de wereld en wij voetballen allemaal op kunstgras. Ik snap ook niet dat de KVB daar een palen per aan gaat to, to, stellen. Uh, toen gaan jullie met AZ ooit op kunstgras nee. spelen? Nee, is dat een hele is, discussie? We hebben een, een, een verhaal toen discussie ja. gehad. Toen hebben we in het nieuwe stadion of we het goed konden krijgen. En toen hebben we gezegd: luister, uh, het gaat niet om of het kunstgras is of het gaat om een goede mat. En wij hebben ervoor gekozen om bijvoorbeeld geen uh, schermen met herhaling in het stadion van een half miljoen euro per, uh, per stuk neer te zetten. Maar een veld neer te leggen van een miljoen. En ja, wij zijn afgelopen jaar ook het beste veld van Nederland, hadden wij zijn beoordeel een prijs van gekregen nog. Dus wij vinden dat heilige grond. En je ziet, en dat is wel het vervelende, dat heel veel clubs tegenwoordig doen financiële overwegingen. Dus ja, en en, uh, toch is dat, vind ik dat niet fair, dat ze dat iedere keer aandragen, financiële overwegingen. Want het is gewoon core business. Je veld is core ja. business. Ja. Uh, en er gaat, er gaat overal geld heen. Maar niet naar het veld. Wat in feite het belangrijkste is, naast je spelers uiteraard... maar je, je veld is gewoon zo, moet zo belangrijk zijn ja. dat je daar geld voor over hebt... Ja. Hè, om op een goed veld te kunnen voetballen. Nee, maar er wordt een groep, ja, dan komen er trainingsvelden bij en dan kunnen we hier iedere dag op trainen. Ja. Maar daar creëer je juist uh, een vorm van competitievervalsing. Want jouw tegenstander kan niet iedere dag op dat veld trainen. En dan heb je nog zes verschillende ja, hè, kunstgrasvelden... Ja. Dit is een discussie die we volgens mij tien jaar geleden ook al voerden. Dus die zullen we de komende tien jaar ook wel blijven voeren. Nou, die moeten we eigenlijk Ik, niet voeren. Ze <coughs> dus we moeten gewoon een en perk stellen Maar aan wat zit uh, uh, ook in die wereld is ook belangrijk. Dus dat, dat bepaalde velden echt worden gecontroleerd. Ja. En uh, dat niet elk veld akkoord nee. is. Ja, nee, over dit, controle dit, dit gesproken, <coughs> Toon Gerbrands. Uh, weer een brug. Ik ben wel in vorm ja, wat dat betreft <coughs> vandaag. Merat Jordania. Uh, die heeft in één keer zijn aandelen overgedaan aan een Russische miljardair. Tjigarinsky. Alexander Tsigarinski. Dan gaat er een verhaal dat jullie ooit met Az, met Gasprom rond de tafel hebben gezeten. Maar ik, dat, dat wil je, klopt niet. Dat klopt niet, nee. dus daar gaan we het dan ook verder niet over dat hebben. Dat is de tijd van de curator inderdaad waar ze zet. Maar er zijn wel uh, belangstellingen geweest... die toen die club van ons hadden kunnen kopen. Ja. Dus dat, uh, dat was wel een issue. Dat Want wel. de aandelen konden worden verkocht en die lagen bij de curator. En belangstellingen mochten zich daar melden. Nou, dus nou, nou, nou, nou, nou hebben we het zo gezien bij Anzi bijvoorbeeld. Er komt een uh, rijke, rijke man binnen die zegt ik wil de club wel hebben. Die pakt de club, haalt heel veel spelers binnen... doet twee keer mee voor het kampioenschap. Of drie keer, twee keer geloof ik uit mijn ja. hoofd. Vervolgens loopt hij met hetzelfde geld weer weg... en de hele club uh, zakt weer uh, heel ver weg. Ja. Moeten we dit wel willen met z'n allen, dit, uh, die overnames van, uh, van clubs? Hem, ja, misschien uh, wil je het niet. Maar ja, het is op, op dit ogenblik uh, is het uh, gewoon goed in de hele voetballerij. Dus waarom niet in Nederland? En Tony legde net uit dat de reglementair... Ja, kan het. Hè? Uh, zijn er uh, bepaalde voorwaarden worden eraan gesteld. Maar bijvoorbeeld niet, waar, waar komt het geld vandaan? Dat, is, dat schijnt heel moeilijk te zijn dan, om dat uh, te achterhalen. En om dat uh, reglementair vast te leggen, dat wordt niet gedaan. Maar ik vind wel, dit soort clubs zijn eigenlijk ten, ten dode opgeschreven natuurlijk. Zoals uh, een Vitesse en wat jij als Anzi als voorbeeld. Uh, dat, dat is natuurlijk eigenlijk het voorland voor ja. een Vitesse. Want nu doet hij sierinski sierinski die steekt er nu nog geld in. Maar die, uh, hè, morgen wordt hij misschien uh, wakker naast zijn andere vrouw. En die uh, heeft als hobby kunstschaatsen. En dan gaat die, gaat, stapt hij over naar het kunstschaatsen of iets dergelijks. Dus, ja, want nou, Toon nou, Germ, als uh, jij ja refereert al, heeft, was het buiten de uitzending ja. dat je dit even te tafelbracht is dus ook graag richting de luisteraars. Nu, Jij ziet graag wat meer regelgeving uh, daaromtrend. Nou ja, he? kijk, je ziet, uh, wij zijn daar in Nederland een beetje naïef in. Uh, wij spelen 80% van de ploegen waar wij in het buitenland tegen spelen hebben een eigenaar. De hele Amerikaanse uh, topsport hebben eigenaren. Dus met andere woorden, je ziet dus een tendens dat eigenaren uh, clubs overnemen en uh, rechten gaan kopen enzovoort. Dus in Nederland is dat nog heel beperkt en wij hebben daar niet heel veel spelregels voor. Dus met andere woorden, van uh, wat ik met de curator mee waakte, was dat als jij die club wil kopen, en nogmaals, ik heb geen naam gehoord, want ze met de curator, maar uiteindelijk is er niemand erheen gekomen in dat hele systeem. Daar zetten zij forensische accountants op. En dan moet je even uitleggen wat forensische ja, zijn. Die gaan onderzoek doen naar waar je geld vandaan komt. En je moet het vragen beantwoorden. Je moet zeggen waar heb je geld aan verdiend. Uh, uh, uit welke landen heb je dat geld verdiend. Uh, hoe weet ik dat het klopt? wat je gezegd hebt. Dus dat moet je opgeven. En dan gaan ze onderzoek naar doen. En er zijn heel wat gerundermeerde bureaus in Nederland die dat heel goed kunnen. En uh, als er dan twijfel ontstaat. Of ze denken het is een vorm van witwas Of er is iets anders aan de hand. Gaat er gewoon een streep erheen. Dan zegt de curator gewoon nee. en dan Uiteindelijk was er geen eigenaar. Ik heb de aandelen terug om het hele verhaal af te ronden. Maar dat wordt dus onderzocht. Dus je zou kunnen zeggen in Nederland... Uh, hoe ver zijn er spelregels voor? Kan morgen iemand de graafschap overnemen? Kan morgen iemand de MVV overnemen? Nou, dat, dat is in Nederland niet heel streng geregeld. Maar dit maar. klinkt zo logisch, want in, in het geval van Jordania... heeft de geloof ik een detectivebureau ingeschakeld... om te kijken wat voor man het was, zijn verleden... En, en, en de geldstromen voor zover mogelijk. Huh. Uh, hebben toen goedkeuring gegeven... Als het zo simpel is zoals jij zegt, dan nou ja, waarom gebeurt dat dan kijk, niet? Kijk, je, je moet regelgeving maken, want uh, de KNVB zijn we ook zelf. Dat is ook een terechte opmerking. De clubs samen zijn de KNVB. Dus als wij in de reglementen bij de licentiecommissie dan wel in de reglementen opnemen... als iemand uh, een club wil kopen, dan bijvoorbeeld ik noem wat ik... Uh, heb ik twee maanden tijd nodig, of je moet wat vragen beantwoorden... of ik wil onderzoek ernaar doen, of ik wil uh, nu moeten wij... Nu zag je dus dat de KNVB gaat vragen stellen over de eigenaar van... dan gaan ze nu onderzoek naar doen. Ik vind eigenlijk dat het om moet keren: dat je eerst onderzoek moet doen, dan een beslissing moet nemen en dan ja of nee moet kunnen zeggen. Ga je daarvoor pleiten ook nu uh, bij de KVB naarleiding we, we hebben daar als een keer iets over geroepen. Er is overigens een werkgroep in de KVB met wat juristen al mee bezig om te kijken hoe ver dat zou, zou kunnen gaan. Alleen ja, uh, na het laatste jaar of twee jaar geleden toen uh, Vitesse voor het eerst werd overgenomen door iemand anders, uh, is daarna nog niet tot regelgeving geleid. Dus dat ja, het komt ook niet heel vaak voor in Nederland. maar ja, Straks binnenkort een keer doen drie of vier anderen dat ja. en dan zeggen we ja, dat is niet de bedoeling. En dan gaan de kranten erover schrijven en de, de radioprogramma's nee, over. Nee, nee, maar dus, dus wat, wat gaat er dan nu? Wat moet er nu gebeuren, wat jou betreft? Kortom, regelgeving in tijd winnen dat op het moment dat iemand de club wil kopen, dat je als KNVB de mogelijkheid hebt om ja of nee er tegen te zeggen. Dat ja. zou mijn stelling zijn. En dan, dan komt ik een voorstel richting binnen de KNVB, wat jullie betreft, om, om dat te gaan regelen. ook officieel. Ja, we hebben dat als een keer aangekaart en nogmaals, er is een werkgroep mee bezig met, met het zelfverallende. Het heeft ah. nog niet tot regelgeving geleid. Dus het, ik, nou, het belangrijkste is dat je wil Weten waar het geld vandaan komt. Toch. Ja. Dat ja, is de, het... de KVB is ervoor om de continuïteit van de voetbalsport te waarborgen. En uh, daar zullen zij afspraken om moeten maken. Niet één keer een club wegvalt. Want dan heb ik al competitievalsing. Dat, dat heb je al gezien in de eerste divisie. Dan vallen in ja. één keer twee clubs om. Dus ja, zij zullen een paar, een paar spelers moeten hebben om de continuïteit te handhalen. Hmm. Ja. Laatste wordt nog niet over, over nee, gezegd. Maar dat dus is ook een, dus ook een issue waar wij denk ik een beetje in Nederland naïef over zijn. Ik bedoel, de hele wereld om ons heen heeft eigenaar, behalve Duitsland... die hebben ook duidelijke spelregels, 51% van de aandelen moet bij de club blijven. Nou, als wij die regel van Duitsland zouden doen, ook goed... dan kan je zo hoog het 49% van de aandelen krijgen. Clubs Ajax heeft dat zelf geregeld, maar nou, AZ wil dat ook niet. Dus ik bedoel, het is nu een beetje de clubs die bepalen hoe het in elkaar steekt... en nogmaals welk systeem je ook kiest... Beide is goed. Als je zegt van het Duitse systeem is goed. Dan hou je altijd terecht op de clubs. Ja. En als je ik wil een eigenaar hebt is het ook goed. Maar dan moet je checken. Ja tot slot. Ja, nou er is wel een maar Iemand mag maar uh, uh, belang hebben in één club. Ja, dat, is dan, dat is u even bepaald. Dat is uw Eva bepaald. Maar nu gaat de geluiden. Of uh, dat Sikrinski ook belang heeft in Chelsea. Alleen. Dat is heel moeilijk hard te maken. En dan vraag je af of, of, daar niet meer, uh, of de KNVB daar niet meer op kan inzetten. Ja. Om dat te onderzoeken. Want daarmee zou je dit soort zaken al kunnen vermijden. In ieder geval in het, uh, in het geval van Vitesse. Want het is allemaal nogal ondoorzichtig waar al die geldstomen vandaan komen. Want uh, meer op Jordania dachten ze mensen ook dat die geld had. Die had, die had gewoon geen geld. Ja, die, die heeft wel geld, maar niet geld om uh, Vitesse, 100 miljoen in Vitesse te steken. Dat kwam al van die Sikrinski ja. af. En daarom zijn die aandelen, omdat ze natuurlijk Bonje hebben gehad, uh, onder elkaar, die Russen. Dus da daarom zijn die aandelen zijn natuurlijk uh, overgegaan. Ja. Ja. Maar hij heeft ook belangen in Chelsea. En dat mag, dat mag niet. En dat mag nu niet. In, en dat mag niet in Nederland. En dat mag in heel Europa niet. Ja. Dus daar zou misschien wel een, een onderzoek naar gesteld kunnen worden. Oké, okay, we gaan uh, afronden. Ik wil even weten wat ga je doen, uh, Toon? Uh, Gerbrands... Dit, uh, nee, dit weekend? Uh, Peksol, inderdaad. Nee, ik ga vannacht eerst nog naar uh, Spieren voor Spieren. Dat is een winterchallenge. Dus dan, is, dan gaat de klok een uur terug. Dan is er een uur gesport voor het goede doel. Dan probeer je de ton mee op te halen. Louis van ja, gaat ook het staatsschot lossen in Amsterdam. Dus mijn dochter doet mee. Ja. Dus ik ga daar naar kijken om aan te moedigen. Dus dat is een nachtelijke sessie. En morgen naar uh, ja. Peksol. Vader het Ik ga als Sodium naar uh, Ader Den Haag FZ 2 om we kijken of uh, Maurice Stijn vanavond nog steeds trainer is. Van, uh, Oké, okay, goed. Ado. Te horen hierbij langs de lijn. Nog even... Wat berichten en wat uitslagen. Lars van der Haar heeft ook de tweede veldrit... om de wereldbeker op zijn naam gebracht. In Talbor in Tsjechië bleef hij de Duitser Walsleben voor. Vorige week was Van der Haar in Valkenburg ook al de beste. In de Bundesliga Bayern München de BSC 3-2. Robert er dus af na 26 minuten met een blessure in de lease. Schalke 0-4. Borussia Dortmund 1-3. Bayern Leverkusen-Augsburg 2-1. Hannover 96, Hoffenheim 1-4. En Mainz tegen Braunschweig 2-0. Bayern München... 10 gespeeld, 26 punten. Uh, Dortmund 25, Leverkusen 25. En dan naar de Premier League. Crystal Palace, Arsenal 0-2. Liverpool, West Bromwich, Albion 4-1. Drie doelpunten van Suarez. Aston Villa, Everton 0-2. Manchester United, Stoke City 3-2. Van Percy één keer... Het is een 127ste doelpunt in de Premier League. Samen met Hasselbank is hij nu de meest scorende Nederlander daar. Norwich City tegen Cardiff City 0-0. Arsenal eerste na 9 wedstrijden met 22. Liverpool 20. Everton 19 punten. Dat zover voor nu. Vanavond langs de lijn vanaf 7 uur met Aden der Haag 20. Met Kanbuur Utrecht, met Nakbreda, Goed Eagles en Ajax RKC. En Barcelona tegen Real Madrid. Begint over twee minuten. Flitsen daarvan zometeen op Radio 1. En anders in langs de lijn de tweede helft. Nog een heel fijne avond. Sport op Radio 1. Zometeen om zeven uur de Eredivisie. Ado 20. Oh! Van Buur Utrecht. Er wordt genomen, wordt hier gekocht. Napko en Diggles. Dat is eigenlijk toch de beste mogelijkheid voor NAC. En om kwart voor negen, Ajax RKC. En heeft de bal nu weer in bezit en raakt het niet eens heel goed zo lijkt het. NOS langs de lijn, zometeen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dromen is fijn, Dromen is mooi.